Dit is de laatste keer misschien Zal ik je nooit meer zien misschien Raak me nog een keer aan voordat je gaat Je hand nog even op mijn jas Het mooiste meisje van de klas Hou me nog even vast voordat je gaat Net als vroeger met je ogen als er niemand naar ons keek Net als vroeger met je hand Die even langs de mijne streek Met de spanning van je lichaam Als je zo dicht bij me stond Het weerloos aan de oppervlakte zag.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 Hou me nog even vast, voordat je gaat. Luister nog één keer naar mijn vastgeklemde kaken. Na al die tijd, nog altijd niet in staat. Om iets van vroeger goed. Hal me nog even vast. Voordat je gaat.